Studenten in Utrecht maken zich op voor een lange nacht in het beursbestuursgebouw van de universiteit. Dat zal de hele dag bezet houden. Zij is zonder ze meer dat de basisbeurs niet wordt afgeschaft. Ook in Rotterdam houden studenten nog steeds een collegezaal bezet. De acties in Amsterdam en Nijmegen zijn voorbij. Nederland heeft interesse in een gestolen CD uit Duitsland met gegevens over zwartspaarders in Zwitserland. Een verzoek om informatie is vandaag van Den Haag naar Berlijn gegaan. De Duitse regering heeft de cd aangeboden gekregen van een voormalige medewerker van een Zwitserse bank. De regering Merkel overweegt om het gestolen schijfje te kopen, mogelijk voor enkele miljoenen. De informatie over zwarte spaarrekeningen zou de Duitse fiscus tientallen miljoenen kunnen opleveren. De kwestie leidt tot veel discussie in Duitsland. Tegenstanders zeggen dat de regering zich schuldig zou maken aan heling. Voorstanders vinden dat alles in het werk moet worden gesteld om belastingontduiking aan te pakken. Als het aan president Obama ligt, komt er voorlopig geen nieuwe Amerikaanse missie naar de maan. In zijn begroting voor 2011 stelt hij voor om geldverslindende projecten te schrappen. Eén daarvan is het plan om in 2030 weer Amerikaanse astronauten naar de maan te brengen. Met het maanprogramma was ruim 100 miljard dollar gemoeid. Obama vindt het belangrijker om dat geld te besteden aan onderwijs en onderzoek. In Genemuiden is een hoogbejaard echtpaar bij een ongeluk met hun brommobiel om het leven gekomen. De 97-jarige man en zijn vrouw van 96 botsten frontaal tegen een personenauto. Het ongeluk gebeurde toen het echtpaar op de Kamperdijk reed. De oorzaak van de botsing is niet duidelijk. De 56-jarige bestuurster van de auto raakte licht gewond. Schaatser Marianne Timmer gaat niet mee als reserve voor de 500 meter naar de Olympische Spelen in Vancouver. Ze had liever ingevallen op de 1000 meter waarbij ze op de vorige Spelen goud behaalde. Maar voor die afstand is Natasha Bruintjes als reserve aangewezen. Het weeropklaringen: vannacht vriest het licht. Later in de dag meer bewolking en af en toe natte sneeuw. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2010, al 20 jaar live. ZFM met, met nu U de nacht. When she was 22.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 like Yeah.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 Chapter and the apple short Go back again. I know I've made mistakes, but I also made the break. you surround yourself. I'm okay.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 blad die alten Vögel en Verwandten ein. Und alle fangen vor Freude an zu We Wir grillen die Mamas kochen und wir saufen stamt. En feiern eine Woche jede Nacht. Und der Mond scheint hell op mijn Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ik heb 20 Kinder, meine Frau is schön. Alle kommen vorbei, ich brauch niet raus. in sein haus am see wo orangenbaum und blätterlieden auf dem weg ich hab 20 kinder meines